Start. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de tweede ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk. heeft het Front National van Marine Le Pen in geen enkele regio gewonnen. Dat blijkt uit een prognose van de uitslag. In de eerste ronde, vorige week, lag het rechtspopulistische Front National in zes van de dertien regio's aan kop. Nu werd de partij ruim verslagen door haar Republikeinse tegenstanders. De opkomst bij de regionale verkiezingen was hoger dan bij de eerste ronde. De PvdA-fractie in Rotterdam wil tien asielzoekers uit de noodopvang in Alfa aan de Rijn halen om ze een adempauze te bieden. Een transgender, een transseksueel en een aantal homo's worden in de opvang getreiterd. De groep is binnen het COA in Alfa aan de Rijn inmiddels binnen de opvang overgeplaatst. Ze buiten de opvang apart huisvesten is tegen het kabinetsbeleid. Bij luchtaanvallen in de buurt van de Syrische hoofdstad Damaskus zijn zeker 28 mensen omgekomen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen. In de regio rond de stad Douma, op zo'n 15 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Damaskus, wordt al maanden gebombardeerd. Het Syrische leger zegt dat het opstandelingen bestrijdt die aanvallen plegen op gebieden die in handen zijn van de regering. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in de behandeling van drugspanden. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant in die provincie. De wet Damocles geeft burgemeesters de mogelijkheid om drugspanden te sluiten. In Brabant zijn bijvoorbeeld in Tilburg 127 panden dichtgetimmerd. In Eindhoven, de grootste stad in Brabant, werden dit jaar maar drie panden gesloten. En de Nederlandse handbalsters hebben op het wereldkampioenschap in Denemarken de kwartfinales bereikt door te winnen van Servië. Dat was op het vorige week aan nog verliezend finalist. In de kwartfinale speelt Nederland tegen de winnaar van Spanje, Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht wat motregen, minima rond de 5 graden. Morgen bewolking, maar vanuit het zuiden soms wat zon. In het noorden mogelijk eerst nog wat myze regen. Het wordt een graad of 8.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 Ja, hier zijn Bloemendaal nou erbij, maar dat is echt uh, voltooid verleden tijd. Okay, uh, dat yeah. was tot 2012, dus ik ben hier in uh, het voorjaar van 2012 begonnen, dus ik denk 3,5. En jij helemaal fulltime of uh, hier? Alleen bij Alleen hier. Okay, en ja. een school in Amsterdam dan nog. Ja, uh, oh ja, maar ook leraar. Ja. <laughs> dus dat is wel heel mooi dat je echt nu helemaal uh, voor Zandvoort kan zijn. En je hebt dan uh, nog een school daarnaast waar je les geeft en geef je daar. Uh,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 Oorspronkelijke grondaankopen, die was er nog. En die aandeelhouders, dat was met aandeelhouders gefinancierd. Ze hadden in 1898 hadden ze duizend aandelen uitgegeven van duizend ja. gulden. En dat waren allemaal genummerd natuurlijk, zoals de aandelen zijn. En dus ze konden vrij duidelijk ook. Of dit, dit, dit boek volgt ook een beetje het spoor van die aandeelhouders. Zeg maar. Dat begint met twee families en dan ja, het blijft het eigenlijk twee families. Het zijn allemaal steeds de zonen, de kleinzonen.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 Ja, de Nederlandse regering staat eigenlijk niet toe dat er valuta de grens overgaan in de mm. wederopbouw-situatie. Uh, uh, dus dat was een heel hele uitzoekerij dat heeft nog zes jaar geduurd. Sorry. Van wat is überhaupt nog joods in Zandvoort? Ja. En uh, uiteindelijk heeft dan de gemeente Zandvoort dan nog zeg maar voor vier ton ongeveer uh, dat uh, grondgebied dan uh, overgenomen. Mm.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 Joodse Amsterdammers, dat waren ook waren geen prettige mensen. Die wilden overal op de eerste rij zitten, maar nergens voor betalen. Dat soort getuigenissen hoor je dan vanuit het... En, en dat men, ja, wat had je nou te zoeken in die metzke straat. Dus het, er bleef ook een beetje een, een, twee, een tweedeling. Hoewel ja. er ook he, integratiemomenten waren. En uh, ja, op een gegeven moment, doordat natuurlijk die NSB opkomt... En die rassenleer, natuurlijk in Duitsland al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 094760 of u kunt mailen naar info u kunt ook onze website bezoeken natuurlijk www.gebedsantwoord.nl tot slot willen we u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma en wij wensen u zegen toe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 Ik ben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 risen upon you.